9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, allemaal. In Taiwan hebben ze te maken met naschokken na de aardbeving van vannacht. En de jongen die de DDoS-aanvallen vorig weekend zou hebben uitgevoerd, die heeft dat voor de lol gedaan. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. De jongen van 18 die vast zit op verdenking van een serie DDoS-aanvallen, deed dat naar eigen zeggen omdat het grappig is. De Volkskrant sprak met hem via e-mail... kort voordat hij maandag werd opgepakt door de politie. De mbo-leerling uit Oosterhout had zelf de krant benaderd. Hij zou vorige week de Belastingdienst en Bunkbank hebben aangevallen. En naar eigen zeggen zit hij ook achter cyberaanvallen... op enkele andere banken eind vorige maand. De politie onderzoekt dat nog. Een kamermeerderheid wil dat gemeenten het chippen van katten kunnen verplichten. Dat zegt D66-kamerlid De Groot, die vanmiddag daarover in de Kamer debatteert. Van de 2,6 miljoen huiskatten komen volgens De Groot... jaarlijks ruim 35.000 weglopers in een asiel terecht. En daarnaast zijn er naar schatting 1 miljoen verwilderde dieren... die veel overlast veroorzaken. Door een verplichte chip, die voor honden al bestaat... kunnen weggelopen katten sneller bij hun eigenaar worden terugbezorgd, zegt D66. Vorig jaar zijn iets minder verkeersboetes uitgedeeld dan in 2016. Het waren er zo'n 9,2 miljoen. Onder meer voor te hard rijden, door rood rijden en bellen in de auto. In 2016 waren het er zo'n 200.000 meer... blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Heel effectief voor justitie waren de trajectcontroles op snelwegen. Vooral op de A2 en A12 rond Utrecht... werden vorig jaar veel automobilisten geflist. Op, op de twee snelwegen samen waren het er een miljoen.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 Aanvoerder Michael van Zet plaatste een bericht waarin stond... dat er niks anders op zit dan een prijs op het hoofd van Sinterklaas te zetten. Ook werd de acteur die Sinterklaas speelt rechtstreeks bedreigd. Het bericht is na één dag van Facebook verwijderd. En de jongste zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... gaat naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Zuid-Korea. De invloedrijke Kim Yo-jong maakte deel uit van een delegatie van bijna 300 leden... onder wie ruim 200 cheerleaders, 26 taekwondo-ka's en 21 journalisten. De Korea's zullen vrijdag onder een gezamenlijke vlag... het Olympisch Stadion in Pyeongchang binnenlopen. Het weer er nog, het blijft droog en het vriest eerst licht tot matig. Pas vanmiddag wordt het een paar graden boven nul. Verder vrij zonnig, vannacht vriest het in het westen een paar graden. Op andere plaatsen helder en vijf of zes graden onder nul. Morgen overdag meer bewolking en af en toe zon en het blijft droog. ANWB-verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. De files beginnen al aardig op te lossen. Wat opvalt zijn nog de files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar was even een auto met pech tussen Hilversum Noord... en Afrit grote 10 minuten vertraging. was een ongeluk op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Daardoor tussen Breuken en Utrecht ook 10 minuten vertraging. Op de A4, daarna richting Amsterdam... bij Knopende de Nieuwe meer een kwartiertje extra reistijd. En de A27 van Breda naar Utrecht tot slot. Dat, was, dat is een ongeluk. Tussen Noordloos en knopend Eveningen tien minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's...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 Bijna zes minuten over negen is het. Taiwan blijft schudden. Het heeft te maken met de naschokken van een zware aardbeving. Gisteravond werd Hualien, want zo moet je het kennelijk uitspreken... de stad, een populaire toeristenstad in het oosten van Taiwan... getroffen door een schok. 6,4 kracht. Zeker vier mensen kwamen daarbij om het leven. Meer dan 200 mensen raakten gewond. En er zijn nog altijd 140 vermisten. Contact met correspondent Marike de Vries. Marike, die 140 vermisten, wat is daarover bekend? Waar zitten die vast? Ja, er is één gebouw in het uh, centrum van de stad, het uh, Yuma Shoei-gebouw. Dat is een, een, een gebouw waar woningen, waar appartementen, waar bedrijven zich in bevinden. Dat helpt op dit moment over, naar één kant, helpt als het ware over de weg. En daarin zoeken reddingswerkers nog steeds naar 143 vermisten... Ze weten niet of ze zich in het pand bevinden. Ze weten ook niet of die mensen buiten het pand waren. Ze hebben zich in ieder geval nog niet gemeld bij de autoriteiten. Dus naar hen wordt nog gezocht. Uh, er is grote angst dat het pand uiteindelijk zal instorten. Dus uh, er is ook haast geboden. En, uh, ja, vanmorgen probeerden ze dus nog vijf mensen die ze hoorden, die ze dachten... Te horen, te redden. Die zitten nog vast in het Marshall-gebouw. En dat Marshall-gebouw, dat ligt weer vlakbij dat, uh, dat Human City-gebouw, uh, midden in het centrum van de stad. Dus de reddingswerkzaamheden zijn inderdaad in volle gang. En uh, zijn er genoeg reddingswerkers beschikbaar om de handen uit de mouwen te steken? Nou, de, de, die komt, nu komt dat op gang. Hè. Gisteravond, toen die eerste aardbevingen was, was daar nog niet veel uh, van te zien of te merken. Uh, vandaag uh, zijn ze dus vooral druk rond die twee panden in het centrum. China heeft ook een, uh, een reddingsteam klaargezet uh, om te sturen naar Taiwan. Want zo zegt China in ieder geval. Uh, Taiwan heeft niet voldoende mensen. Uh, Taiwan zelf in ieder geval uh, de, de, de leider van Taiwan, mevrouw zei heeft gezegd dat ze het reddingsplan, het rampenplan in werking heeft gesteld... en dat daardoor natuurlijk ook mensen uit civiele diensten... zich bij die reddingswerkers gaan voegen. Nu te maken met naschokken, die aardbeving is natuurlijk geweest. Wordt Taiwan vaker getroffen door aardbevingen? Ja, eh, Taiwan ja, is eigenlijk het resultaat van het feit... dat ze, dat ze op, hè, tussen twee tektonische platen liggen... Hè, dat het eiland daar door omhoog gestuurd wordt... Uh, ...is uit de oceaan ooit en daardoor beweegt het vaker. In 2016 is er nog een laatste aardbeving geweest van dezelfde kracht, 6,4. Uh, en, en in 1999 was er zelfs een hele zware aardbeving waarbij meer dan 2000 doden vielen. En ja, voor de komende twee weken wordt ook verwacht dat er nog meer van die scha naschokken zullen plaatsvinden... Ongeveer met de kracht van vijf. Dus ja, dat is niet goed nieuws voor al die gebouwen... die op dit moment overhellen en op ja, het punt van instorten staan. U hoorde onze correspondent Markie de Vries... over de gevolgen van de aardbeving in Taiwan.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 Dat was het geluid van de eagles natuurlijk. Tequila Sunrise, een van de hun is uit de jaren 70. Het is nu 12 minuten over negen. De kritiek van Jan publiek. Elisabeth. Ja, gisteren deden we een lesje topografie, vandaag een lesje mandarijn. Want luisteraar Laura uit Leiden viel het op... dat ik de naam van de Taiwanese stad waar een aardbeving was... niet goed uitsprak. Ik zei Hualien, maar het is Gualien. Als ik het nu, hoop ik dat ik het goed. Ik, heb, ik moet eerlijk zeggen, want ik heb het net ook moeten zeggen. Ik heb het net gelijk even nagevraagd, omdat ik natuurlijk had gezien dat het hierover ging. Dus ik heb het net wel goed gezegd, Qua Maar we hebben eerder vanochtend gezegd, gezegd hoe Ja, dat zei ik zo, omdat ik um, dat hier begrepen had dat dat de juiste uitspraak was. Maar dat is dus niet zo. Uh, ik heb nog even geluisterd wat andere collega's uh, in binnen en buitenland hoe die dat doen. En het blijkt dat ik niet de enige ben... die er moeite mee heeft. 14 In de stad Hualien is een hotel deels ingestort. On the phone now is Orin Hoopman. Hij is an American expat living in Hualien City. Ja, dat was dus drie keer fout. Zo moet het wel. The footage you are watching now is from Hualien County of China's Taiwan province. A 6.4 magnitude earthquake has hit near the Taiwan city of Hualien. So the epicenter was in Hualien which is some distance to the south from Taipei. Hualien. Hualien. We. Ja. Ja. Dan hadden we het vanochtend over verkeersboetes. Daarvan zijn er vorig jaar ruim 9 miljoen uitgeschreven. Emil uh, Randoe wil weten of het totaalbedrag van die boetes ook bekend is. En? Dat heb ik uh, nagevraagd bij het OM. Die gegevens hadden ze niet in hun dataset staan. Wel gaven ze het gemiddelde bedrag van een boete ongeveer 58 euro. Dus dan zou je uitkomen op ongeveer 533,6 miljoen euro. Maar ja, dat is dus uh, met een gemiddelde berekend. Het kan dus hoger of lager zijn. En dan was er nog wat verwarring over een taalopmerking uit een eerdere uitzending. Want is het nou een paar dingen vallen op, of een paar dingen valt op? Wij werden gecorrigeerd door de luisteraar. Die zei van jullie hebben dat verkeerd gezegd. Want uh, uh, het is een paar dingen valt op. Ja, en, uh, en toen zeiden wij gelijk. Oh ja, als jullie uh, dat zeggen, luisteraars, dan geven jullie natuurlijk altijd gelijk. Want dat doen we hier. Iets te gemakkelijk in meegegaan. Ja. Luisteraar Jan van Scheen mailde hierover. Um, nou, ik heb het nog even nu echt goed nagevraagd bij redacteur Saskia Alkema van onze taal. Nou, het makkelijkste is misschien om te kijken naar schoenen. Uh, als je zegt dat er ergens een paar schoenen uh, staan, uh, een paar schoenen staan voor de kachel, uh, dan heb je gelijk een beeld van meerdere schoenen. Dus dat uh, kunnen er tien zijn, dat kunnen er drie zijn. Maar als je uh, een paar schoenen staat hebt, dus een paar schoenen staat voor de kachel, dan zijn er ze altijd twee. Uh, nou, en zo is het eigenlijk ook met uh, een paar dingen vallen op. Uh, het zijn niet twee dingen die opvallen. Het zijn echt uh, enkele. Uh, kunnen er acht zijn, kunnen er tien zijn. En daarom is het meervoud. Nou, ja, een paar is al de twee. Ja. Maar een aantal valt op. Ja. Moet je volgens mij dan ja, zeggen. Dat dan weer ja. wel. En maar is nu mooi. dus in het ja. geval meervoud. Dus een paar ja. dingen vallen op. Ja, dus Jan van Schee had helemaal gelijk. En, uh, maar mooi, want het is de kritiek van Jan Publiek. Ja. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar R1JN.nl. Jolanda van der Velde, staan er nog ergens files? Jawel, nog een stuk of veertien, maar echt veel bijzonders is het niet hoor. Uh, toch nog opvallend is de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Wij knopen nu meer 20 minuten vertraging en geen idee waarom dat is, op de A27 was een ongeluk van Breda naar Utrecht, bij Lexmond nog een kwartier vertraging. Een Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A73 tot slot van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Venra en Horst 10 minuten vertraging. De rechte reishoek is dicht. We hebben het allemaal gedaan, misschien wel tijdens de handenarbeidsles ar op school. Um, hoewel, ik weet niet eens of dat tegenwoordig nog wordt gegeven op die manier. Maar het gaat over priegelen met een homp uh, klei met zo'n zo mesje, metalen draadjes. Daar kon je het dan mee uh, doorsnijden. Um, ja, dit is allemaal wel wat uh, professioneler waar we het nu over gaan hebben. Want dat gaat ook over zelfgemaakte filmsets dan. Het maken van een uh, klei animatie, ook wel stop motion genoemd, is uh, tijdrovend. vergt veel discipline. Een 90 minuten durende film bijvoorbeeld kent ruim 65.000 foto's. Vandaag gaat er een nieuwe klei-animatie in première in Nederland. Early Man geheten, een familiefilm. Die komt uit de koker van het productiebedrijf... van Wallace and Gromit, Chicken Run en Sean het Schaap. Peter Mansveld is van P3 Animation en is in Nederland een van de animators die met klei werkt. Hartelijk welkom. Hallo. De, dat beeld van die hand, handenarbeidsles... want ik, ik, ik zag u even kijken zo van waar heeft die man het over... maar dat, ik heb dat echt gedaan met zo'n groot blok klei. Uh, ja. het. Nou, Het wordt nog steeds gedaan. Oh, toch ja, wel? Ja, ja. Ja. ja, we krijgen af en toe nog wel uh, aanvragen van scholen... of, uh, ja, of, of er gastdocenten zijn en uh, um, of we wat meer kunnen vertellen. Dus het, uh, het, het wordt nog wel steeds uh, gegeven op uh, de lagere scholen... Um, en natuurlijk op het uh, voortgezet onderwijs... Uh, dan wordt het wat professioneler gegeven. Ja. Maar wordt het, is het daar bij u ook begonnen? Uh, om, om met die klei daar te werken en dacht van... Nou, daar ga ik mijn werk van maken? Nee, nee, <laughs> totaal niet. Nee, nee, het is, het is bij mij eigenlijk uh, gewoon door televisie kijken... en dat je bepaalde programma's ziet waarvan je denkt van... goh, hoe is dat gemaakt? En dat als kind weet je totaal niet wat voor techniek erachter zit. En dat, uh, ja, dat blijft dan toch, uh, zeg maar... Uh, altijd bij je tot, er, tot op een gegeven moment. Uh, ja, je ergens terechtkomt. en. ja, ik ben eigenlijk vanuit school. ben ik uh, stage gaan lopen. bij uh, de tonestudio's, en daar kwam ik uh, voor het eerst in aanraking met. Uh, met animatie. Maar en, wat, wat is zo'n. wat u zegt. ik werd. werd ook het idee gebracht door een. een, een, een programma van vroeger. Een, een film van vroeger. wat is dan een voorbeeld daarvan? Um, nou, ik. je hebt. Uh, um, ja, even denken. Um, ja, je, je kent natuurlijk de Loekie de Leeuw van vroeger. Mm -hmm. die, die zag je altijd tussen de commercial blokken. Uh, je hebt... Uh, uh, uh, ik kan even niet de naam ja, komen. Maar ik ja. specifiek die, die klei bedoel ik eigenlijk. Klei, ja. dat, dat dat erin kwam. Ja, uh, nou, wat heel erg uh, lijkt. was een Italiaanse serie. Ik kan even niet op de naam komen. Ja, ik was het. Uh, ja, ik, ik ken dat ook van vroeger. Ja. Ja, was ja. het Chiputo of zoiets? Of? Ja, ergens in die richting. Dat, uh, ja. Als iemand het weet, moet hij het even zeggen. En dan ja. kunnen we dat hier uh, melden. Meld het even snel met uh, hekje R1JN via Twitter of zo. Dan blijven we het even volgen. Als dat nog lukt voor het eind van dit gesprek, zou het mooi wezen. Ja. Maar dat, uh, ja, dat, dat blijft, je, blijft je altijd bij je. En ik ben op een gegeven moment uh, ben ik zelf uh, een opleiding gevolgen... Uh, reproductie-reclametekenaar, een uh, reclamevormgever. Maar eigenlijk altijd toch wel weer geboeid... om echt fysiek met mijn handen bezig te zijn. En wilde eigenlijk verder in het uh, ruimtelijke vormgeven. En ja, toen ik bij de Tone Studios terechtkwam... toen ging er eigenlijk voor mij een wereld open. En daar heb ik eigenlijk het vak... Geleerd zoals ik het nu nog ja. steeds uitoefen. Ja. Ik kan me van, uh, nog, om nog even de één ding te noemen... Dat, je had zo'n videoclipje bij dat liedje van Jackie Wilson, Read Petite. Ja. Dat was ook met, vind ik, kleipoppetjes, toch? Ja, klopt, ja. ja. ja. ja. Zo'n zo clipje, nou, wat zal dat duren? Drie minuten? Wat, hoeveel tijd en, en energie zit daarin? Uh, dat hangt heel erg af van de techniek. Maar wij zeggen over het algemeen een, een, een kinderserie of, of een videoclip moet je rekening houden dat je zo'n zo drie à vier seconden per dag kan maken. Dus dat per dag? Per dag, ja. ja per, per animator. Ja. ja. En, een, en een animator is zeg maar de uh, dacteur die uh, het beeld beweegt... Ja. Dus hij staat dan niet zelf achter de camera... maar hij staat letterlijk achter de camera, laat ik het zo dan zeggen. En hij beweegt dan zeg maar het object in beeld. En dat kan een pop zijn, dat kan een voorwerp zijn... Uh, dat kan klein, een klei-character ja. zijn. Maar die moet dus ook eerst nog gemaakt worden, dat die poppetje. Moet ook, ja, ja. Hoeveel tijd gaat daarin zitten? Um, ja, meestal ben je een week of twee, drie bezig... om een karakter neer te zetten. Ja. Je moet hem natuurlijk ook nog ontwerpen... dat hij een eigen stijl krijgt... En een klei-character is wat eenvoudiger te maken... als uh, zo'n character wat hier uh, ja, maar, op tafel staat. U, u hebt twee poppen meegenomen van ja. hout, die ene. Dat is, uh... Dat is George en Paul. Ja, een, okay. uh, een kinderserie die uh, op dit moment uh, op uh, de Nederlandse televisie ook draait. Um, en die is natuurlijk een stuk eenvoudiger te maken... als zo'n character wat hiernaast staat. Met al die haartjes en dergelijke. Dat is uh, uh, Muisje Klatermaus. Die uh, is... Uh, een karakter uit de speelfilm De Dieren Uit Het Hakkenbakkenbos. Dus, uh... Ken jij die allemaal, uh, Elisabeth? Of... Nee, toevallig uh, ken ik deze twee niet. Nee. Ja, want jouw, jouw kind is al oud. Ja, die is vier, vier en die is wel erg fan van Shaun the Sheep. Ja. Uh -huh. En uh, Wallace en Gromit is natuurlijk ook uh, uh, favoriet. Ja, nou, deze heeft afgelopen kerst uh, gedraaid... in, uh, in uh, alle filmhuizen in, uh, in Nederland. Dus dat, uh, uh, dat is echt voor de allerkleinste vanaf een jaar of drie tot een jaar of zes, zeven. Nou, gaan we opzoeken gaan we bekijken. Ja, <laughs> Zeker. <laughs> um, de, u hebt deze nieuwe film bekeken, hè? Early Man. Is ja. dat wat? Um, ja, het, het is weer echt, echt een, echt een, een aardmanfilm. Dus dat uh, je, je herkent heel duidelijk uh, de characters uh, van aardman. En wat me zelfs uh, opviel is dat er uh, characters in zitten... ook vanuit uh, andere, eerdere films van hun. Dus uh, bijvoorbeeld uh, De Koning die je voorbij ziet komen... Dat is gewoon een regelrechte kopie zeg maar, van uh, de slechterik uit uh, The Course of the Wear Rabbit. Die stond nog ergens in het archief of zo. Uh, uh, of... Ja, <laughs> ja nou, op zich is het natuurlijk wel een ontzettend leuk idee... dat je gewoon, net zoals uh, in het echt ook gebeurt... een acteur uh, bij verschillende ja. films een andere rol speelt... Ja. dat ze dat hier ook hebben toegepast. Dus dat... Uh, en, uh, ja, het, het is gewoon weer echt de, de Engelse humor die we, die we kennen van Nick Park. Waaraan herken je een, een goede kleifilm? Um, waar, ja, het, het belangrijkste is natuurlijk gewoon het verhaal. Uh, je, kun, je kunt uh, een, een, een, een prachtig verhaal vertellen met hele simpele middelen, uh, als je maar gegrepen wordt met het verhaal. Maar als jij uh, een, een slecht verhaal vertelt met uh, middelen, met de, de state of the art en een budget, uh, wat zo ontzettend groot is, maar het verhaal is slecht, ja, dan, dan blijf je ook niet zitten op je stoel. Dan ga je op een gegeven moment. Heb je ja. het gezien? Ja. ja. Dus het, het allerbelangrijkste is gewoon het verhaal. En, uh, het verhaal moet eigenlijk opbouwend zijn. En iedere keer als je net het gevoel hebt: ik dut in, moet er een nieuwe spanningsboog in het verhaal komen. Wat je weer grijpt en eigenlijk door de hele film heen trekt. In die zin wijkt deze film niet af van. Nou ja, gewoon, gewoon speelfilms. Precies. Uh, en, ja. Maar deze techniek is wel al heel oud, begrijp ik. Hè? Ja. ja. Het, uh, ik heb het gisteren nog even, even snel uh, opgezocht ook. Uh, en ja, animatie is een hele oude techniek. Het is eigenlijk nog ouder als film zelf. Uh, het is eigenlijk ontstaan met de, de zoetrope. Je weet wel, die ronde schijf met die sleusjes. Uh -huh. dat, ja, dat is eigenlijk de eerste vorm van animatie. En uh, in 1870 is de eerste film uitgekomen in stop motion. Dus dat is meer dan 100 jaar geleden. En dat was... Uh, Humpy Dumpy Circus was dat, een film. En eigenlijk later is dat, uh, uh, zijn er wel meerdere films gekomen. Uh, maar in dat echt voor het grote publiek. Dat was natuurlijk uh, films zoals bepaalde special effects in, uh, in The Terminator of in Star Wars. Waar dus ook gewoon stop motion animatie zit verwerkt. Nou. Het is echt, echt een ambacht. Nou ja, we hebben net een klein inkijkje gekregen. Maar tegenwoordig wordt er ook heel veel met de computer gedaan. Dus zal dit altijd overleven? Nou, dat, dat wordt eigenlijk al twintig jaar geroepen. Dat de computer een opmars maakt. Maar wij merken eigenlijk gewoon dat het gewoon een nieuwe techniek is... die er naast is komen te ontstaan. En dat is dus heel erg aan de... Uh, de maker en de regisseur, wat voor een techniek die kiest. En uh, stop motion heeft gewoon weer net even een andere charme als uh, computeranimatie. En uh, je ziet wel dat, uh, uh, dat de computeranimatie wordt gemaakt die uh, heel erg het stop motion gevoel wil bereiken. Uh, en dat er ook stop motion films zijn die heel erg het uh, computeranimatie uh, wil bereiken. Maar eigenlijk is het uiteindelijk uh, aan de maker wat wat hij wil kiezen daarin. Ja. Is dus dat nog... het zal altijd naast elkaar blijven bestaan. Is dat nog een soort droom? Een mooi budget en dan een eigen film maken? Um, ja, met, met een budget wat in Engeland of in Amerika beschikbaar is... dat je echt uh, ja, alles uit de kast kan halen wat er mogelijk is. Ja. Dat zou fantastisch zijn ja. natuurlijk in Nederland. Nou, Hoe gaat dat op de radio? Je roept zoiets en dan komen mensen gelijk met suggesties. Uh, Thunderbirds is genoemd. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ook uh, Mew en Mauw. Ja. 78 octopus, rood en blauw en Choppy Chapo. Ja, ja. die ga ik zo meteen gelijk even opzoeken. Choppy Chapo. Uh, en, en dan is er dus die nieuwe film, uh, die heet Early Man. Uh, is dus een, een, een stop-motion film met kleipoppertjes. Uh, dank voor de uitleg, Peter Mansveld. Dankjewel. 1, 2, 3 voor de dag. Drie Zaken in het Nieuws gaat u meer over horen. Al eerder gezegd ook staatssecretaris Knops... van Koninkrijksrelaties is op weg naar Sint-Eustatius. Nederland heeft het bestuur op het eiland overgenomen... vanwege het wanbeheer daar. En Knops gaat de bevolking daar nu uitleggen hoe het nu verder moet. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de Groningse gaswinning. Jarenlang is het door het kabinet moeilijk gedaan over het terugdringen van dat Groningse gas. Terwijl nu blijkt dat er wel degelijk mogelijkheden waren. En dat roept veel vragen op bij de Kamerleden. Ze willen van minister Wiebes weten hoeveel Groningse gas er nou precies nodig is in het buitenland. We leveren te veel Groningsgassen aan het buitenland. Zij kunnen met ander gas toe daar. En ik wil dat minister Wiebes daar heel snel een einde aan maakt. Ik vind dat een kwalijke zaak vanuit CDA. We hebben daar de minister keer op keer bevraagd van het vorige kabinet. En die kwam hier niet mee. Joris van Tongeren van GroenLinks en Agnes Mulder van het CDA. Die komen eh, ook aan het bot natuurlijk in dat debat. De komende weken wordt zowel met bedrijven als met buurlanden gesproken... over het terugschroeven van de levering van het Groningse aardgas. En in december was er nog een doorbraak in de brexit-onderhandelingen... maar nu moeten Groot-Brittannië en de EU het eens worden over de handelsrelatie. Belangrijk voor Groot-Brittannië daarbij is... wordt het een harde of een zachte brexit? En over die vraag buigt de regering van Theresa May zich vandaag en morgen. Correspondent Tim de Wit, waarom is het zo moeilijk om het daarover eens te worden? Ja, omdat de regering nog steeds uh, ongelooflijk verdeeld is over hoe brexit er nou uiteindelijk uit moet komen te zien. Nog steeds zie je dat de verschillende kampen binnen de conservatieve partij, de regeringspartij hier, uh, strijden. Ja, dus over uh, hoeveel toegang de Britten moeten houden tot de EU-markt. Uh, willen ze veel toegang houden tot de EU-markt met daarmee dus zo min mogelijk handelsbarrières en grenscontroles of juist weinig toegang. En dat kan betekenen dat er dus meer barrières en controles komen. En je ziet dat de harde brexit-vleugel in de partij... ook echt een keiharde breuk met de EU wil... zodat ze helemaal verlost zijn, zoals zij zeggen... van alle Brusselse regels en bemoeienis. Dat geeft ze de echte vrijheid. Maar er is dus ook een zachte brexit-vleugel... die zegt: nee, dat moeten we juist niet doen... want dat zorgt ook voor de meeste economische schade. We moeten juist wel een nauwe samenwerking houden met de EU. Ja, en die strijd die duurt inmiddels al anderhalf jaar... eigenlijk sinds het referendum in juni 2016. En er is een premier aan de macht, die Theresa May... die nog altijd ontzettend zwak is. Ze heeft niet eens een meerderheid in het parlement. Hè. Ze, re ze regeert al uh, bijna een jaar met gedoogsteun. Uh, en ze heeft gewoon de macht niet om tegen die verschillende kampen te zeggen... nu is het afgelopen, we gaan het gewoon zo doen. En daarmee is het klaar. En uh, wat je ziet, uh, sterker nog, is dat die verschillende vleugels... heel veel druk op haar zetten. Bijvoorbeeld van de week nog de harde Brexit-vleugel, die gewoon dreigt met het afzetten van de premier, als ze niet genoeg naar deze mensen luistert... die groep luistert in haar fractie met name. Ja, dat geeft wel aan hoeveel spanning erop staat... en daarmee maakt het het dus ook vreselijk ingewikkeld om hieruit te komen. En intussen tikt de klok gewoon door. Tim de Wit in Londen was dat. Guilaine is hier voor de onderwerpen van spraakmakers. Zeker. En Annemarie Jorritma is onze spraakmaker vandaag. Jarenlang burgemeester natuurlijk geweest in Almere en alweer een tijd senator. Dus ze heeft het gisteravond ook laat gemaakt... De zullen we dus ook ongetwijfeld over gaan hebben. Verder hebben we een gesprek met Joost de Kluiver. Hij is van Closing the Loop. Een prijs gewonnen voor het meest circulaire bedrijf. En zij maken hele mooie sieraden. Die hoop ik straks om mijn nek te hangen. <laughs> nee van het goud uit mobieltjes. Er worden okay. jaarlijks anderhalf miljard mobieltjes weggegooid. Dus ja. daar kun je heel veel mooie sieraden van maken, schijnt. Oké, okay. nou, we gaan we horen allemaal vanaf half tien in Spraakmakers. Ik wens u vast een prettige woensdag verder. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Eén op de vijf wethouders heeft het einde van de afgelopen raadsperiode niet gehaald. Vaak is een politiek conflict de reden voor vertrek... maar een aanzienlijke groep vertrekt ook vanwege wangedrag, schrijft Trouw. In totaal zijn 285 wethouders onvrijwillig en voortijdig vertrokken. In, in 44 gevallen was er sprake van wangedrag. D66 wil dat katten verplicht een chip krijgen. Veel weggelopen katten komen in een asiel terecht... en dan kan vaak het baasje niet worden opgespoord. Ook veroorzaken verwilderde katten overlast. D66 zegt dat er een kamermeerderheid voor het plan is. De jongste zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... gaat naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Zuid-Korea. De relatie tussen de buurlanden is door de Olympische Spelen iets verbeterd. Vrijdag komen de landen met een gezamenlijke vlag het stadion binnen. En in Taiwan zijn zeker vier mensen omgekomen... bij de zware aardbeving van gisteravond. Zeker 200 mensen zijn gewond en nog 140 mensen worden vermist. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Het weerde nog, veel zon vandaag en het blijft droog. Het vriest eerst nog even door. Vanmiddag wordt het een paar graden boven nul. ANWB Verkeersinformatie: er staan nog 10 files, daarvan noem ik de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Na een ongeluk tussen Alfred Markelo en Deventer Oost, 20 minuten vertraging. De linker reishoek is dicht. Verder richting Amsterdam nog langzaam rijden tussen Stroe en Hoevelaken met 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten extra reiszet voor de A27 van Breda naar Utrecht bij Lexmond. Daar was een ongeluk. En ook was een ongeluk op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Venera en Horst Noord nog 10 minuten vertraging. NPO Radio 1, KRO NCRW. Sint Eustatius: de ideale bestemming voor een verantwoordelijkheidsvakantie. Die lech. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker van vandaag is Annemarie Jorisma, fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer... en twaalf jaar burgemeester geweest van Almere. En zij verbaast zich over het gebrek aan commotie... dat het ingrijpen van de Nederlandse regering op Sint-Eustatius hier veroorzaakt. In het mediaforum Bart Wijndels, de hoofdredacteur van Vrij Nederland... en NRC-politiekjournalist Tom-Jan Meus. En zij zullen hun licht onder meer laten schijnen over... wie er nu geobsedeerd is door het onderwerp of IQ in relatie staat tot ras. De media of Baudet zelf? Dat onderzoek en die onderzoeken, die zijn er. Ja, wat moet ik daar verder van, van vinden? Ik denk alleen dat er een aantal mensen geobsedeerd zijn met name in de media met dit onderwerp en dan daar maar de hele tijd over door beginnen te tetteren. Na tien uur meer. ChristenUnie-leider gert Zegers wil dat rechters racistisch en religieus geweld zwaarder kunnen gaan straffen. Hij pleit voor de strafverzwaring na de vernieling van een Joods restaurant in Amsterdam vorig jaar. De rechter heeft volgens de ChristenUnie nu nog geen mogelijkheid om racistisch geweld zwaarder te bestraffen. De dader werd dus alleen gestraft voor vernieling, terwijl de gebeurtenis een grote impact heeft gehad op de hele Joodse gemeenschap. De stelling vandaag stand.nl en u kunt nu meepraten. Religieus of racistisch geweld moet zwaarder worden bestraft. Laat uw standpunt horen op 0800-1101. En hier al aanwezig Bart Wijnlots en Annemarie Joritsma. Welkom, ja. allebei. Goedemorgen. Wel. Ik pak de site van standpunt.nl er even voor. En mag ik alvast een eens en oneens noteren, mevrouw Joritsma? Ik ben het oneens. Oneens, toelichting mag zo meteen. Ja. Bart Wijnlots? Oneens. Ook oneens. Twee keer oneens. Genoteerd. Straks alle voorts en tegens praten met advocaten. We hebben de Raad voor de rechtspraak gesproken. Dus dan uh, komt het hele juridische ja. verhaal voorbij. Maar eerst... Het nou, uh, mag niet gedacht worden dat het daarmee geen ernstig feit is. Om dat alvast maar aan te merken. Om dat hè? maar Want even dat, uh, vast te zeggen. Nee, nee, nee, nee, nee, niet ter bagatellisering Nee, uh, zeker, niet, zeker niet. Duidelijk. Ja. U heeft een latertje gehad, mevrouw Jorotsma. Ja. Als we het hebben over uw nieuws van de dag. Gisteravond ja. in de Eerste Kamer. Ja. Tot laat gedebatteerd over Sint-Eustatius. Sint-Eustatius. Spoeddebat. Eus? Ja. En ja, Ik ben er eigenlijk heel verbaasd over. Dan sla je vanmorgen, ik lees dan altijd heel snel... alle digitale informatie die ik tot me kan nemen. Mm -hmm. En mijn digitale krant. En ik denk, waar vind ik nou toch werkelijk echt iets over? Nou, het is wel heel beperkt hoe erover geschreven wordt. En ik denk, dit is verdikkie de tweede keer in de geschiedenis van ons land... dat we ingrijpen op een dergelijke manier in het bestuur van een gemeente. Want Sinterstatius mm -hmm. is een gemeente. En er is nauwelijks commotie. Ja, maar het is, het is het net hè? He? Het, het niet... is een gemeente van ja. Nederland. En ja. volgens mij ligt het in de beleving van veel Nederlanders al anders. Het is zo, nou, dat het is al zo. Ja. Maar, maar daar nou ja, dat is dan. Dat ik denk, wij maken ons enorm druk over allerlei uitspraken van allerlei politici die nergens over gaan. En vervolgens over de dingen die het werkelijk belangrijk zijn. Ja, weten we te weinig. daar, daarvan zou ik ook zeggen, er zou wel iets meer media aandacht mogen zijn mm -hmm. voor het bestuur op sommige eh, van onze gemeenten. Uh, ook buiten, buiten het Nederlands grondgebied, ja. zal ik maar zeggen. Uh, maar ik ben helemaal verbaasd over als we zo'n ingreep, ingreep doen... die niet zonder risico is. Ik heb gisteravond tegen de staatssecretaris gezegd... ik hoop dat je goed beveiligd bent. Uh, ja, want u bent daar vaker geweest natuurlijk... toen ik ben op, uh, voor de Nederlandse Ja, ik ben er voor de VNG ja. uh, um, een keer geweest. We hebben een rondje langs de eilanden. Wat zijn onze leden? Of mm -hmm. zijn onze leden, leden van de VNG? Ik ben natuurlijk geen voorzitter meer van de VNG. Uh, we hebben ook vaak uh, contact gehad met uh, mensen op de eilanden. Uh, we hebben ze ook af en toe wel bijgestaan vanuit de VNG... Um, maar ik ben daar geweest, in de eerlijkheid gebied... dat natuurlijk de situatie uh, vreselijk geëscaleerd is. En wat ik zelf, ja, waarvan ik denk, en dat zegt ook de commissie die er geweest is... De, er is echt onvoldoende aandacht voor geweest. Mm -hmm. en, um, en ik denk zelf dat wij als uh, overheid, en dan zeg ik weer een andere pet op... maar ja, goed, VNG was ook overheid... maar dat we toch als overheid eigenlijk veel te lang wachten met ingrijpen... Um, zeker daar. Um, en dan moeten we plotseling enorm ingrijpen. Dan ja. moeten we het gewoon over gaan nemen. Terwijl... Dus eigenlijk is het jarenlang te veel ja, op zijn beloop gelaten? Ja, laten het Verlaten het dan maar. En dan denk je, ja, de publieke opinie en op de eilanden... en mensen vinden het, op de eilanden is altijd natuurlijk onmiddellijk de reactie koloniaal. Als je ingrijpt, is het koloniaal. Terwijl ik denk, wie doe je daar nou het meeste tekort mee? Dat zijn gewoon die arme inwoners. Daar wonen 3500 mensen. en Die hebben jaren al last van een volstrekt niet werkbaar bestuur. Ik hoorde toevallig dat het aanbod al vorig jaar of twee jaar geleden... is gedaan door mevrouw Schult. Als u een plan heeft voor uw infrastructuur, daar hebben we geld voor. plan wordt gewoon niet ingediend. Ja, en dan zegt daarna, zegt iedereen... ja, maar ze hebben ook nooit geld gegeven. En dan denk ik, ja, hoe kan dat nou? Waarom gaat dat nou zo? Bart, hoe verklaar jij het dat er... Dat er... Relatief weinig aandacht voor is. Nu staat het natuurlijk in de kranten, dat vonden we meer. Maar nog Beetje. te weinig vonden we mevrouw. Er zijn heel veel mechanismen in de media die hiertoe leiden, denk ik. En jullie noemden net al van het is best uh, onduidelijk... dat het een Nederlandse gemeente is bij veel mensen... Het is natuurlijk een kleine Nederlandse gemeente. de Taak 30... van de journalistiek zijn om daar. Misschien, nou, ik kan, ik, misschien ja, kijk, ik, ik neem graag de volledige verantwoordelijkheid <laughs> voor de Nederlandse journalistiek voor <laughs> kort op mijn schouder. Alles op water. Ik ben ik het, het, altijd ik, zo lastig. want dat zeg ik? Wat is de schuld van de media? Dat is natuurlijk ook niet zo, want het is ook politieke aandacht. Nou, u geeft net aan. Wij hebben het als politiek jarenlang oh. op zijn beloop gelaten. Oh. En daardoor moeten we en er heel hard in. Ja, ja, er is ook de, geen journalist geweest die ons op de vingers heeft getikt. Je kan het ook wat breder kijken. Als journalist. je kijkt naar, we gaan toch volgende maand gaan we naar de stembus. Ja. Uh, er zijn volgens mij heel veel, best wel belangrijke onderwerpen uh, om te bespreken. Mm. Uh, om een goede afweging te maken op welke partij je straks gaat stemmen. En ik heb het gevoel dat we, als, we, als ik kijk naar wat er in de krant staat... Ja. en op de radio te luisteren is, ja. dat we het niet echt hebben... over de, de gemeenteraadsverkiezingen nee, en nee. De, Zacht de thema's wat die ik daar zag, zij dan weer Dat vind ik echt heel jammer. Ik ook, want het, want, uh, want het enige wat ik dan weer zie... dat zijn die ontzettende amateuristische... Uh, hilarische filmpjes die allerlei fracties. Uh, oh ja, dat wordt dan maken. een soort gebagatelliseerd. Ja, ja. Dat, dat, ja. Terwijl ik denk, jongens, het hele sociale domein ligt inmiddels ja. bij de gemeente. Ja, het is maar, allemaal weer terug op de radio. Maar toch ja. even daarover, nee. Nee. want als je kijkt naar wat de regionale omroepen en regionale ja. kranten die doen. doen die zijn daar wel veel meer mee actief. Ja. En landelijke Godzijd media ja. worstelen ja. daar natuurlijk ook mee. Ja. Van, maar daar besteed je wel niet aan. Vervelend dan. is natuurlijk dat daar dan ja. weer vervolgens relatief veel minder naar gekeken wordt. Ja. Ja. Um, er zijn overigens wel sommige bewegingen die ik goed vind hoor. Want ik weet dat inmiddels uh, de NPO ook regelmatig... regionieuws uh, plakt ja. aan het journaal. Um, en, en, maar wat ook heel lastig is... is dat heel vaak als er ergens in één gemeente een, een groot probleem is... Dan is de en het komt per ongeluk op de nationale. Mm -hmm. euh, dan lijkt het alsof in alle gemeenten dat hele grote ja. probleem bestaat. Dat is ook ingewikkeld. Daar ja. moet je ook over nadenken. Hoe zorg je nou dat lokaal uh, ellende, zal ik maar zeggen, ja. niet plotseling nationale ellende ja. wordt? We nemen wel een voorschotje op het hele mediaforum straks ja. aan. Ja. Ik wil toch nog even terugvallen, ja. Joris, naar een opmerking die bij mij wel bijvangen. Dat u zegt: ik heb tegen staatssecretaris Knop gezegd: pas goed op jezelf. Ja. Dat dan is dan spreekt u kennelijk vanuit de ervaring dat u nou, daar was. Maar, maar Is het wel onveilig voor, voor nee, nou, de misschien wel daar... helemaal niet. Okay. Maar nee. um, uh, het is een enorm grote ingreep. En die doe je omdat er onwil is bij het bestaande ja. bestuur. Uh, en er lijkt een soort van rechteloosheid daar te bestaan. Als dat zo is, um, dan vind ik dat je wel ook als je ingrijpt... heel erg op moet letten dat je je veiligheid heel goed op orde hebt. Dan ja. nou vertrouw ik erop dat dat goed geregeld is, hoor. En geen maar ik dus kan is niet, als ik me niet vergis. Dus die kan. Uh, ja, ja, ik vind hem echt een mannetje. Ik, vind, nou, ik ben heel blij met hem. Ik vind ook dat hij echt een heel moedige daad heeft gedaan. Want het is geen klein, klein spul wat hij doet. Nee, maar waar, als uh, kijkend naar, naar een eventuele oplossing. Ik weet niet, u heeft als gisteren ja. natuurlijk nog in debat. Als je kijkt waar het, het, het, het gesprek wat het uh, van Huis gisteren in Nieuwsuur ja, dat had... Dat heb ik dus allemaal niet gezien. Nee. Maar... Heb jij het gezien, Bart? Nee. Met de man die dan straks als bestuur natuurlijk opzij wordt ja, gezet. die, ja, die, die vergeleken Raymond Knops met een kleine Napoleon. En die had het mm. ook over de agenten die nu op het eiland komen. Ja, ja. Het was eigenlijk één grote, als ik dat wil ja, grote schoffering van alles wat met uh, Nederlandse onderzoekers en, en politiek te maken heeft. Ja. Ja, hoe, ja. hoe kan dit tot iets constructiefs gaan leiden? Nou, deze meneer mag het gewoon niet meer doen. Uh, dat is ook <laughs> dat wel heel duidelijk dat gezegd. Dat zijn ja. alle, alle. alle Politici die politici, uh, onze woordvoerders, die zijn overigens elk jaar... twee keer in contact met alle eilanden. Uh, want er is best wel veel contact op parlementair niveau. Ik, mijn, uh, mijn, mijn woord, onze woordvoerder in de Eerste Kamer is Frank van Kappen. Mm hij -hmm. nou, is een buitenlands specialist, overigens ook een defensiespecialist. Ja. Dus ik heb zomaar het vermoeden dat hij ook nog wel... op dat onderwerp met de staatssecretaris gesproken zal hebben. En, maar dat gebeurt dan niet in de Kamer. Maar uh, ik denk zelf... Uh, die contacten zijn er wel. Deze mensen moeten nu echt aan de kant geschoven worden. En de, nou, ik heb nu het verhaal van Vincent nog maar eens gelezen... hoe dat toen ging... En dat is, daar is het wel een beetje mee vergelijkbaar. In die tijd was het bestuur in Finsterwolde... dat was de communistische partij daar. Overigens allemaal heel begrijpelijk, zeer arm gebied. Maar die deden aan rechteloosheid. Mm -hmm. Ze hielden zich gewoon niet aan de wetgeving. Ja, en uiteindelijk wordt van het niet houden aan de wetgeving... wie wordt daar de dupe van? Dat zijn de gewone mensen. Dus je moet ingrijpen als bijvoorbeeld er gewoon geen uitkeringen betaald worden. Ja. Of er worden mensen aangenomen... Op de verkeerde basis, met veel te veel Familiebanden. Salaris. Ja, nee, maar natuurlijk. Ja. Dus dat soort dingen gebeuren er allemaal. Terwijl de gewone mensen, die niet die contacten hebben... die niet die relatie hebben... ja, die moeten over een weg rijden waar je eigenlijk niet meer over kan rijden... omdat de gaten te groot zijn. Ja. Die krijgen geen voorzieningen. Het onderwijs is niet goed. Dus maar dat gaat basis... wel even duren voordat de boel daar weer dan een beetje op orde ja, is. Ja, zo, ja, in ja in ieder geval. maar je kan ook wel, als je echt stevig in kunt grijpen... en er is ook een afspraak dat als uh, één keer op een rij staat... van wat moet er allemaal gebeuren, dat er komt ook geld. Uh, en er wonen maar 25 30.000 ja. mensen. Een soort grote middelbare school? Ja, het is echt het is, ik bedoel, het is een dorp in ja. Nederland. Hebben we ze nauwelijks meer van die nee. omvang? Althans, nee. de gemeente niet meer. Nee. Uh, maar er moet stevig ingrepen. En dat zal best een tijdje duren. En ik hoop dat ze het op een zodanige manier uh, gaan doen. dat de burgers, uh, die uiteindelijk weer moeten gaan stemmen om een fatsoenlijk bestuur te gaan kiezen. dat de burgers in gaan zien daar. Dat ze misschien beter ja. op mensen die deugen kunnen stemmen. Nou ja, dat zei Dick Draaier wel al. Want dat zit er wel echt binnen de, de correspondent daar. Hè? Dat er ja. bij de bevolking echt ja. wel uh, er zijn veel mensen opgelucht dat hè? dit nu gebeurt. Ja, ja. ja en dat, ja, dat is het uit zo. in ieder geval. Ja. Dat is ook, maar ja, dat is en jammer vind ik, volgens mij zitten echt al vrijwel alle Nederlanders hier met verbazing na En dat is de eerste keer dat ze ervan horen. Ja. En dat is toch een beetje raar. Dat is wat u dwars zit. Ja, dat ja. zit me echt dwars. Ja. Bart, ik stel voor dat we jou nieuwsmoment even naar, na tien uur overhevelen. Dan kan je daar het hele podium voor serieuzer nieuwsmoment hoor. Nee, nee, nee. Dat is helemaal prima. Want dat is volgens mij is wel een erg leuk verhaal. Over de stream. on SpaceX en Elon Musk. Maar goed, ja. Oh, ja. dat doen we dus straks. Want eerst gaan we het hebben over die oproep van Standpunt NL. Gertjan Zegers, religieus of racistisch geweld moet zwaarder worden bestraft. Dat is de stelling waar u over mee kunt praten. Het is dus de wens van Christenuniform Gertjan Zegers. Die vindt dat de rechtelijke macht nu te weinig mogelijkheden heeft om deze vormen van geweld te bestraffen. Als jij willekeurig iemand aanvalt, is dat is dat heel slecht en moet jij evenzeer worden, worden gestraft. Maar als je iemand aanvalt omdat hij jood is... of omdat hij een andere overtuiging heeft dan de jouwe... dan moet dat een strafverzwarende grond zijn. Iedereen die eh, iemand anders bedreigt vanwege zijn geaardheid... vanwege zijn geloofsovertuiging, vanwege zijn ras, zijn etnische achtergrond... Eh, dat is zo'n flagrante schending van een fundamentele vrijheid... dat we inderdaad bij die bescherming van die minderheden een extra streep en zeggen... en hier staat de rechtsstaat pal voor... voor deze vrijheid en veiligheid van deze groepen. De ChristenU pleit dus voor een hardere aanpak van geweld of bedreigingen... met een religieus of racistisch motief. En Zegers haalt erbij de vernielingen van een Joods restaurant aan eind vorig jaar. Die dader werd alleen gestraft voor vernieling. Terwijl er ook sprake zou zijn van antisemitisch geweld. Goed, vandaar dus die stelling. Religieus en racistisch geweld moeten zwaarder worden bestraft. Annemarie Joritsma, Bart Wijnalds, jullie zeiden allebei oneens. Mevrouw Joritsma, waarom? Omdat ik ik denk dat het al kan. Uh, en sterker nog, dat het af en toe ook gebeurt. Uh, maar de vraag is of uh, de partijen die zich met het recht bemoeien... Uh, het altijd ook voldoende aandragen. Ik heb begrepen dat de politie dikwijls, het in de aangifte niet opneemt. En als het daar niet in staat, dan gaat het ook verderop geen rol spelen. Dus ik denk... Maar dan zou je toch denken, bij de behandeling van een proces... komt er toch Ja, aan nou, de Juist, dus eer... nou, dat is maar de vraag of het dan okay. nog kan. Als He, het in de aangifte nergens... Dan, dan wordt die niet aangeklaagd voor racistisch handelen. Uh, dus ik denk zelf dat je eerder naar zou moeten denken... van is nu voldoende, de mens, zijn de mensen die bij de politie de aangiftes opnemen... Uh, zijn die voldoende alert mm -hmm. op uh, of dit soort aspecten ook opgenomen moeten worden. Uh, kunnen worden. Want als het opgenomen is, kan het volgens mij nu al lang uh, bestraft worden... en gelden daar ook stevige straffen voor. Ik vind altijd het direct vragen om zwaardere straffen... Dat is een makkelijk antwoord. Het uh -huh. zal vast heel populair zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de stelling een grote meerderheid achter zich zal krijgen. Waarom? Omdat alle mensen het verschrikkelijk vinden wat er gebeurd is. En daar hebben ze gelijk in. Ja, maar je moet voor mij kijken, is de de de wat vraag, kan er juridisch gezien wat kan er eigenlijk nu al? al? En dan denk ik eigenlijk dat er middelen genoeg zijn om dat goed te doen. Gaan we zo meteen voorleggen aan een advocaat in ieder geval, André Sebrechts. Wat is dat? Heb jij dezelfde motivatie voor Ik sluit, me, oneens? Ik sluit me aan bij mevrouw Jorrit, Maar Dat stukje van die flagrante schending van de fundamentele rechten. Dat klopt. Hè? Dat, uh, en er is ruimte om daar nu iets aan te ja, doen. Dacht ik, um, ik, ik wil daaraan toevoegen dat ik de, de zeg maar, zeggen, de. Prikkel, de perverse prikkel in mijn ogen, dat als er iets niet goed gaat, een flagrante ja. schending, dat dan er meer straf als antwoord moet komen, zwaardere straf, ja. Ja. omdat het dan weer gefixt wordt. Volgens mij is het tamelijk helder uh, gezien de afgelopen 2500 jaar geschiedschrijving dat harder straffen niet de enige manier is om bepaalde dingen te voorkomen. Ja. Um, dus het ontmoedigen op die manier, je zou ook aan andere oplossingen kunnen gaan denken. Ja. En ik denk dat dat. Uh, inderdaad complexer is en minder ja. makkelijk te verkopen. En dat ja. lijkt me niet de, de, de, de belangrijkste afweging nee, tot iets te komen Voor ja. ja. mij mag ja. er overigens heel veel over gepraat worden. Dat, ben ik, he, dat is ook een methode dat je zorgt dat dit veel meer besproken wordt. De ja, dat hebben we gezien. bij hulpverleners gezien. Daar Zo werd heel het. lang over gesproken. Dat is uiteindelijk wel heeft dat tot een ja. extra ja. Eh, speciale vermelding. In de wet vermelding. geleid in ieder geval, ja. waardoor je zwaarder kunt straffen. Maar dat is, voor... is, dacht ik, al in de wet vermeld. Nou, via discriminatie kom Zo je volgens het. mij een end. Uh, voor de volledigheid even. De jongen waar ik het net over had, hè, over het Joodse restaurant... Dat heeft nog niet tot een volledige veroordeling geleid. Want hij wordt eerst nog uh, psychiatrisch, uh, psychisch onderzocht. onderzocht. Dus even, ja. omdat ik het net had over een veroordeling... Nee, dat ja, eventjes ja, even ver rechtgezet ja. voor, de, voor de volledigheid. Laten we eens wat andere reacties erbij gaan halen. Arnold Biesheuvel bijvoorbeeld schrijft... Het. het Sociaal Cultureel Planbureau heeft nog kort geleden aangegeven... dat het wel goed zit met onze samenleving. Laten we tevreden zijn dan ook met dit rechtssysteem. Gertjan van Rooijen is het oneens. De strafmaat is iets voor rechters en vooral niet te veel politiek. Daarbij uh, bemoeienis daarvan krijgen in ieder geval... Jos van Eindhoven is het er niet mee eens. Zwaarder straffen leidt tot verdere escalatie. In verstand gebruiken en goed overleg tussen vertegenwoordigers van de groepen. Religies die nu diametraal tegenover elkaar staan... met het mes tussen de tanden. Daar moet je dus veel meer een gesprek tussen laten ontstaan. We hebben ook contact met advocaat André Sebrechts. Meneer Sebrechts, goedemorgen. Goedemorgen. Religieus en racistisch geweld moet zwaarder worden bestraft. Dat is dus die stelling. Hier aan tafel wordt gezegd, oneens het kan, juridisch gezien al. Kunt u dat wat verder toelichten? Ja, het is precies wat uw gasten zeggen. Er is al instrumentarium zat hoor voor een bedreiging... Kan je al twee jaar gevangenisstraf krijgen voor uh, discriminatie? Ook al een jaar. Maar dat soort straffen wordt nooit opgelegd. Um, het, is, het is eigenlijk een, een boete, soms een werkstrafje. Dus, um, Hoe de komt optie dat dan? Niet, ja, om, omdat de rechters het dan niet zo zwaar wegen. Je moet het toch allemaal relatief, uh, relatief zien tot andere tot andere feiten. Dus als wij als maatschappij vinden dat dit een serieus probleem is... dan is het inderdaad een kwestie van het er veel over hebben. En dan langzamerhand zal het Openbaar Ministerie wat meer gaan eisen... en dan zullen de rechters wat meer gaan opleggen. Maar het probleem nu is niet dat ze niet voldoende kunnen opleggen. Want ze kunnen, ja, ze kunnen een hele hoge straffen opleggen ja. als ze dat willen. En zit het inderdaad ook in het opnemen al van de aangifte... en dan misschien een gebrek aan alertheid of kennis... dat, dat dit soort aspecten worden meegenomen in de aangifte? Ik heb dat in de praktijk nog nooit gehoord, dat daar een knelpunt zou zitten. Ik, ik hoor wel dat politiemensen soms wel eens wat onwillig zijn bij aangiftes. Hoor. Ze zijn verplicht om de aangifte op te nemen. Ook de aspecten die jij relevant vindt. Mm -hmm. Maar als zij het inderdaad niet zien of denken het is niet belangrijk... of het speelt geen rol, dan, uh, ja, dan kan het wel een probleem zijn. Dus je moet, als je een dergelijke aangifte wil doen... moet je er echt wel staan dat dat soort aspecten worden opgenomen. Dat is wel ja. heel belangrijk, ja. hoor. Ja. Want we hebben natuurlijk veel over polarisatie in onze samenleving... en groepen die tegenover elkaar staan. Uh, dan is het dan niet gek dat een vernieling... met een oogwaarschijnlijk antisemitisch motief wordt afgedaan... Als een, als een gewone, simpele vernielingszaak? Ja, weet je, dan, dan, dan moet je dan zou je het dossier precies moeten kennen. En, en alle aspecten. Mijn indruk is dat rechters echt alles heel goed bekijken en afwegen. hoor. En, en als dit soort aspecten aan de hand zijn... daar ook best wel forse straffen voor, uh, voor geven... of het meewegen en, en aan de orde stellen. Maar dan moeten ze dus wel weten dat het speelt. Ja, en voor de duidelijkheid, wanneer nu je een, een extra zware straf kunt opleggen... dat is als er sprake is van geweld tegen hulpverleners... of als er sprake ja. is van, van een discriminatieaspect in de zaak? Ja, precies. Rechters hebben een soort overzicht gegeven... van wat voor straffen ze normaal gesproken opleggen mm -hmm. voor bepaalde feiten. Dat uh, is in, dus in overleg tussen uh, voorzitters van rechtbanken en hoven. En daar hebben ze nu opgenomen dat als het uh, geweld is tegen dit soort hulpverleners... dat ze wat, wat meer opleggen. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat als dit echt een probleem is... dat op een gegeven moment in die richtlijnen ook wordt opgenomen... van als het racistisch geweld is, ja. religieus uh, geweld, dat, ja, dat je ook op dat aspect iets meer, uh, iets meer straf legt. Ja. Dank u wel, meneer Sebrechts, voor die toelichting. We hebben ook even gesproken met de Raad voor de Rechtspraak, die pas uh, echt kunnen reageren als er een wetsvoorstel ligt. Maar puur even voor de juridische kennis uh, werd ons verteld... wat wel zo is, is dat rechters hun uitspraak baseren op twee dingen. Wet en het dossier. En er is dus een artikel gekomen dat geweld tegen ambtsdragers zoals ambulancepersoneelswaarde kan straffen. Je ziet dus dat zaken tijdens geweld met oud en nieuw dat eh, dan ook dat artikel vaker wordt meegenomen in de eis door officieren van justitie en dus uiteindelijk ook in de straf. Dat artikel steunt dus eigenlijk een rechter. Wanneer het expliciet benoemd is, kan een rechter daar ook steun uit halen. En eh, rechters zijn geneigd natuurlijk om zo volledig mogelijk een eh, vonnis toe te lichten. Dus het kan in zoverre wel handig zijn zeg ik dan even en ondersteunend zijn als er wel Expliciet in wordt opgenomen. Zult zien. Dus daarmee is het niet louter een symboolfunctie. Maar ik zou Daar nog wel zijn. willen zeggen. Kijk, wat ik mooi vond aan, aan hoe het is gegaan rond die zaak van die brand in uh, uh, dat Joodse restaurant. Mm -hmm. Dat de eigenaar zelf geweldig te weer is gegaan. En die is ook naar buiten gegaan. Die heeft veel in de pers gestaan. Ik dacht. Hij heeft een fantastische bijdrage geleverd... aan het niet accepteren van dit soort geweld. Ja. Uh, en dat, dat, dat is denk ik misschien wel een veel belangrijker bijdrage... dan naar de rechtszaak kijken of naar de veroordelingen kijken. Want het, is, uh, uh, ja, het mag natuurlijk gewoon niet gebeuren. En, en, en ja, het belangrijkste is natuurlijk dat we de oorzaken weg gaan halen. En dat we proberen voor elkaar te krijgen. Dat uh, uh, ook jongeren in de grote steden snappen... dat mm -hmm. ze dit soort flauwekul niet uit moeten halen. Nou, ik nou, nog of... even... Ja, die, die opmerking van de Raad, uh, dat gaat dus heel erg over het expliciet benoemen van ja. iets. Ja. Het gaat niet expliciet over het hogere straffen, het nee. zwaarder straffen. Nou, in, bij doen... bij, bij uh, geweld tegen hulpverleners is natuurlijk wel dat opgenomen... Uh, dat je daarmee hoger kunt straffen. Dus dat staat expliciet vermeld. Maar het kan dus wel al, alleen door het expliciet benoemen... kan het voor rechter een, een steun zijn dat ze ja. er makkelijker aan kunnen refereren. Ik denk overigens Zo dat, is het, dat, het, niet dat het bij het onderwerp waar we het vandaag over hebben... Dat nog, ook nog weer ingewikkelder is, omdat je dan wel aan moet tonen. Dat het dat is. En bij hulpverleners is het ja. duidelijk. Als het een hulpverlener betreft, is het klaar. Ja. Dan weet je het. Nog even. Dat is wel ingewikkelder. Terugkomend op het Joodse restaurant. Hanna Lude is directeur van het CIDI. Mevrouw Lude, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het eens of oneens met de stelling dat er zwaarder bestraft moet worden? Ik ben eens met de stelling. Maar het gaat vooral over het feit dat het überhaupt uh, aangeklaagd kan worden. Als ik hoor wat, uh, Gakarmel, wat iedereen zag... dat daar een duidelijk uh, antisemitisch element aan mm -hmm. de actie was... en als je ziet dat daar de OM aangeeft... ik heb het instrument niet om... Te, uh, in de aanklacht mee te nemen... dan ondermijnt het het hele uh, uh, verhaal wat ja. ik net gehoord heb... dat het zou moeten kunnen. Het OM zegt, ik kan het niet meenemen. Ja. Dus, uh, maar dan kom je dus bij... Het is een theoretisch het... verhaal en in de praktijk ja. blijkt het niet te kunnen. Dus er is iets mis met de manier waarop de wetgeving wordt aangegeven. Ja, en dus maar de aangifte wordt het... opgenomen. Uh, ja, precies. Ja. Het OM geeft aan... we hebben het niet kunnen meenemen uh, in de aangifte. Ja. Of, ja. Niet in de aangifte, in de aanklacht. Ja. Nee, duidelijk. Dat, dat vind ik wel ja. vind ik een ander debat, hè? Maar ik, de eerlijkheid, als dat zo zou zijn... Dan moet je daarna kijken. Maar dan heb je het niet over zwaarder of minder straffen. Dan gaat het over het feit zelf. En daar vind ik dat je zeker naar moet kijken. Als dat zo is. Als dat, als dat de reden van het OM is. Dan moet je kijken of je in de wet iets moet veranderen. Maar ja. het ene blijkt op het andere. Het is vernieling. Het is diefstal, Maar het is ook haatdaad. En een ander element. Wat hier ook belangrijk is. Is het feit dat het niet alleen tegen een specifiek persoon. Of specifiek restaurant gericht is. Maar een groeps. Ja. Uh, element ja. in zit. Wat alle andere sprekers helemaal niet aan de orde hebben gebracht. Dat is heel belangrijk. Ja. Het zijn groepen die bedreigd worden. En dat maakt het uh, uh, een zwaardere delict, naar mijn idee. Ja, dat is die ook is wat Gertjan Zegers ook als motivatie zwaarder. nog gebruikte. Ja. ja. Goed, duidelijk mevrouw Lude. Dank u wel voor uw toelichting. We gaan naar Pieter Bas Ravensberg uit Ontspraakmakers Netwerk. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent het weer oneens met de stelling. Ik ben het oneens met de stelling. Waarom? Ik vraag me af uh, in hoeverre er structureel sprake is van uh, religieus en racistisch geweld in Nederland. En uh, ja, vandaar dat ik het oneens ben. Want of het probleem denk... groot genoeg is, bedoelt u dat? Of het probleem groot genoeg is om daar uh, weer een aparte wet voor te maken ja. en daarvoor uh, zwaar te straffen. Ja, we, hebben, nou, we hebben geprobeerd wat cijfers te achterhalen. En uh, wat wij konden vinden bijvoorbeeld als het gaat om antisemitische incidenten... dan kunnen we ons baseren op 2016. En dat staat in het verslag van, van vorig jaar, van 2017... dat het aantal in ieder geval uh, omlaag is gegaan. Van 57 incidenten in 2015 naar 35 incidenten in 2016. Maar nogmaals, dan is het dus ook weer de vraag... wat wordt er gemeld en wat wordt er opgenomen in een aangifte? Dus dat maakt het best lastig denk ik, om een conclusie te kunnen trekken... hoe groot het probleem is. Nou, dat, dat is ook zo. En ik heb ook uh, aangegeven dat ik, uh, wat ik miste bij Segers... dat hij bijvoorbeeld uh, wel een Joods restaurant naar voren haalt... maar het bekladden van een uh, moskee uh, niet als argument aan, uh, aanreikt. Ja. En uh, dat wil ik daar ook nog wel bij, aan, uh, bij zeggen. Ja. Want ik vind dat ook uh, passen in dezelfde lijn. Ja, dat kan ook Moet je breder trekken. Precies ja. ja, Duidelijk. Dank u wel, de Ravensberg. Inge Pos, is het eens met de stelling? Mevrouw Pos, goedemorgen. Ja, zeker. Ik ben het eens met de stelling. Sowieso uh, mag geweld, wat mij betreft, ook zwaarder bestraft worden. En als het discriminatoire achtergrond heeft, nou, verdubbel het maar. Ja, maar dat moet dan wel in de wet vastgelegd worden? Wat mij betreft wel. Ja, goed. Ja, nou, duidelijk. Je moet ook een beetje handen van homo's af te blijven. Weet je wel. Dat, uh, dat klopt, nou ja, maar dat geeft, u geeft dat meteen aan, maar dat roept natuurlijk ook de vraag op van wat ga je nog meer allemaal expliciet in een wet in een benoemen? En moet je. Ja, ja. ja Helaas, waar ligt de grens? Misschien moeten we voor sommige mensen het gewoon helemaal dicht regelen, om het maar zo uit te drukken. Ja, goed, Duidelijk, mevrouw Pos. Dicht regelen, zwaarder straffen. Wat u betreft, twee keer zo hoog. Gewoon, ja, op. Doe je het ook nog eens uit zo'n oogpunt? Dan ben je nou, bij mij helemaal gedisqualificeerd. Dat, dat laat zich raden. Dank u wel, mevrouw Pos, voor, voor uw mening. Dat is natuurlijk wel. Dus er zit wel van wat ga je allemaal. Ja, what's next? Ah, maar laten we helder zijn. Ik vind dat geweld stevig aangepakt moet worden. En ik, mijn beeld is ook best wel dat rechters... Uh, vandaag de dag behoorlijk streng zijn op mm. dat onderwerp. En dat moet ook. Want uh, het moet, dat moet wel ontmoetig worden. Het moet ook flink aangepakt worden in de van dat er genoeg doen moet komen voor de slachtoffers. De heer Boedelman die, uh, zegt nog... het lijkt op de Verenigde Staten waar hate crimes zwaarder worden bestraft... terwijl je juist wil dat er geen onderscheid wordt gemaakt... op basis van geloof. Dat is nog uh, zijn standpunt. Er zijn genoeg nieuwe vragen geopperd. Uh, ze worden straks allemaal beantwoord. Denk ik om half twaalf wanneer Sven -Kokkelman gert Gertjan Zegers tegenover zich heeft in één op één. intussen kunt u natuurlijk online blijven stemmen op die stelling instand.nl.